We gaan verder met uh, de zoger de linker kolom de regel 3. Pagina koef ja, 150 de linker kolom asulam de regel 3. Dus het verschil hij geeft ons aan wat is de hele getal. De hele getal is dus de, de, die maakt de middelste lijn. En de Aramees is. De taal van uh, Agorayim, dus de achterkant eigenlijk uh, van het Aramees. En interessant is, dat is bijzonder belangrijk, dat Yeshua heeft gesproken het Aramees. En dat is ook de taal van klagen, het Aramees. Het is geen mooie taal, even, even min als klagen, mooi is, maar dat is de taal die het Aramees Aramees van Zoger het is heel bijzonder wat ook in het noorden in, Gale in Galilea, in Galil daar hadden ze dat gesproken zo'n dialect wat Yeshua ook had gesproken dat is ook eigenlijk in de Zoger de taal van de Zoger de, het Aramees van de Zoger dus dan Anders, want we weten niet, de, de Brit Gaddasha is niet geschreven in het Aramees. Zij hadden geschreven dat in het Grieks. Maar Yeshua had het Aramees gesproken. En daarom door het leren van Aramees van de Zoger ook, leren we ook het Aramees hoe hij had gezegd. En waarom, was, waarom sprak hij in het Aramees? Maar in de tempel had hij gesproken. Ook met, die, met het, met het, met het leren van de Torah. En met, met die. Dus hij had aan hen gegeven. Gesproken met hen. Eh, de hele getal. Ja, met de Torah geleerde. Dan. Harei, Is nog een keer drie. Harre. Shekola. tikunta Alui. Beheboer hebben be, be, be, be, be, gezegd. Dus de hele tekoon, de hele correctie, überhaupt elke correctie, is hangt af van de samenhang, hangt samen met de verbinding, hangt af van de verbinding tussen de letters Eile en Mi. En die vormen dan de naam Elohim. En zo wordt ook Yeshua genoemd, ja. Ben Elohim. Ja, Ben Elohim, de zoon van Elohim, niet de zoon van Hawaii. Maar hij werd genoemd dan de zoon van Elohim. En dat was ook de, het wonis. Dus dat was ook de... de, upper, de upper die had gezegd... Hem, bent u... de zoon van Elohim? Bent u ben? Ben Elohim? De zoon van Elohim? Dat was zijn... Uh, beschuldiging. Dus dan zegt hij dat... Elohim, dan de zoon van Elohim... betekent... Zerenpien, duidelijk. Zerenpien is de zoon van Elohim. Elohim is Bina. En Ben. Elohim betekent de zoon. Dus hij was the, the, the van de ketter the, the van Elohim. Dus hij was inderdaad de zoon van Elohim. Dan zegt hij dat. En dat betekent dat hij verbondenheid had tussen de eile en him. En me. mi en mi. Dus de hele correctie hangt af van de verbinding tussen de letters eile en nie, al die man, door de man, door het opste doen opstegen van man, dat is alles. Welke nekratie kon zijn, daarom heet deze correctie, heet Lashonakodes, de hele taal, oftewel de hele de hele de helige tong, oftewel de hele wijzer, als we dat, als we dat uh, betrekken op, en, op, en, op de weegschaal. Dat is zegt die, dat dat is dat uh, tongetje, oftewel wijzer, de wijzer van de weegschaal. die dus een balans brengt in het midden de linker en de rechter uh, weegschaal. Sharia dozes nimshachima mochina anikraim kodesh, dat door hem, daardoor, worden de mochin aangetrokken, die heet, die, die heet kodesh, Daarom heet het Lashona kodesh. De hele taal, waarom heet het de hele taal? Dat is, wat is dan de heilige waarom we helig, vraag nou waarom helig het is. Nu, legt leggen ons uit wat betekent Lashona kodesh. Daardoor kodes wordt aangetrokken, het heilige wordt aangetrokken, de mochen die codes zijn, die heilig zijn, die worden aangetrokken daardoor. Door de middelste lijn, hij vormt de middelste lijn. Zeven. Kimam shih maka shmakadisha de lokim lezon. Acht. O atvan elele kaf lek dusha. Want, hey, die heilige taal, oftewel die, die wijzer... De tongetje, de tongetje van, de, van, de, van, het, van de weegschaal trekt de naam, de heilige naam, Elohim, aan naar de zon. Acht, omagria, oto, oto, het at van hele en brengt, eh, doet overslaan, doorslaan, de letters hele naar de kant van verdiensten van de Gdusha, van het Heilige. Dus brengt, omwille van het gegeven punt. We niet alshem negen mauznaïm elashon ozen. Kijk wat die zegt ons. En dat heet, die heet deze, deze heet dan mauznaïm. Dat heet, meosnaim betekent de weegschaal. Weger, we, ja? Weegschaal. Milaschon ozen. Dus van het woord ozen. Ja, meosnaim is hetzelfde het woord als het woord ozen. Ozen is bina, Oftewel bina die dus afdaalt ozen, goten, pe. Ki o rood achab, van de lichten achab. Dus de lacher, de lichten achab. Nikraim, die heten, worden genoemd naar, de, naar het aspect, de, de hoogste aspect die in hen is, dat is ozen. Oor, ja. Kijk, als je hebt dan een lamp van 500 watt, 100 watt en 50 watt, in een, in, een, in, een, in een, ergens in de ruimte. Naar welke lamp kan je dan zeggen, ga je dat noemen? Naar welke, hoeveel watt? kan je dan noemen dat, welk licht heb je daar in je kamer? Naar de hoogste. De anderen worden inbegrepen, als het ware. Je kan niet zeggen, in mijn kamer heb ik dan het licht van 50 watt, terwijl jij hebt een 50, 100 en 500. Dus alle drie schenen. Ja? Alleen de anderen die daarbij natuurlijk altijd, zegt zeg men ook in het geestelijke, altijd, men, altijd, men, altijd noemt men, en traptreden naar het hoogste licht dat de traptreden aantrekt. Zo zegt hij ook hier. Dat het woord bij Osnayim. Weegschaal. Wordt ook genoemd naar. naar dat is dan. Uh, lichten lichten agap. Wordt genoemd, genoemd naar het hoogste licht in de lichten agap. Lichten van. Bina zeer hem helemaal goed. Wie is de hoogste? Bina natuurlijk. Zegt hij dat. Uleum uleum atheshla shon targum ki bi ba eet sha vala maalim valawatahto maalim ma man, Batahara. Nifhhan shahem der tin Rot simle baatvan eilelevadan, vilo fertin leha chabram, lehabram basem mi shehuabina waas na negel niglen veeft die nach horaim de sonsche zestin shamay varatshem son lekhinat vak kou lematou en dar tegenover bestaat de taal het la chont argumenta ramais kibakibae wat beteyt en dat kibae cha eina tahto in man bita want in de teit wanneer de lacher en dofte wel de mens niet optrekken man in zuiverheid. Rekken omwille van het geven. gaan. dat wordt geacht. Schehem, dertien rotsiemlegen, dat zij, alsof zij, dat zij wensen aan te grepen alleen de letters eilen. Ja, zoals het volk had gezegd, het Joodse volk had gezegd in de herinneringen in de woestijn toen Moshe. Kwam niet opdagen van de berg. Hij was even naar hun, uh, volgens hun uh, horloge was hij dan te laat nog even. Dan hadden ze gezegd, nou maak voor ons God. Eile is uw Elohim. Eile, eile is uw God. Dus alleen maar de Achoraim is uw God. Zonder verbinding met de mi. En zonder verbinding van de mi is geen heilige naam. Alleen maar drie. Dus zijn jullie god. Herinner je nog? Dat Eile alleen deze, alleen die onderste, alleen Achoraim, die moeten wij pakken. Want zij wilden wilde alleen maar het licht pakken en trekken naar zichzelf, naar beneden. Welo, licha En niet hen te verbinden. Met niet die eilen te verbinden met de Mi, die Bina is. Dat is wat men doet wanneer men zondigt. Dat men niet verbindt die eilen met Mi. Was Niglin, was en dan worden onthuld 15 Achoraim de Zon, dan de Achoraim, de achterkant van de Zon, die Ma is. Die wordt onthuld, zoals boven gezegd. Betekend onthuld betekent kaal, uh, bloot komt te staan. De achterkant van de zon, van de, de zeerampinnen ook wordt als bloot. Bloot betekent uh, onderhevig aan de, aan de sitra achre. We gozen hem, shamaim, waaretz, en dan de hemel, de hemel en de aarde, die zon zijn, zeerampinnen ook wel. Zij keren terug om weer, wak te worden, weer worden wak worden alleen maar zes zes veroord betekent en zes veroord betekent tekort, alles wat minder dan, ze, dan tien is betekent dat daar een zeker te, tekort is, uiteindelijk zeer en normaal heeft zes veroord en zij één, maar dan is het hij heeft zes tienden hij moet ook opgevuld worden voor haar natuurlijk en heeft maar normaal, dat kleinste van een nee, in eentiende van haar van of, van de dinuko. Dus tekort, je ze weer tot het minimale toestand. En dan is het, We šon, targ, ba, maar over wijn, šeer, targ, tad, tad, tardema tad, Achtin targum. Vehoor taradma, Ki alideine chent in lasjon ze sheeina atkarna al derach at karna bupumai az mit galima achorayem sheem sot ma vi sot taradma. ma. Kijk in deze talis. Zie je dat word is is overeenkom met de heilige krachten die daar zijn. En dat is absoluut, wat voor mij is absoluut hetzelfde wat ik leer. Of ik leer Brit Gadasha, of ik leer Zoger. Het is alleen maar altijd verbonden met Yeshua. Duidelijk. Als je Zoger leert, ben je verbonden met Yeshua. Als je Thess leert, zie ik overal Yeshua, verbondenheid met Yeshua. Dat is wat hij ook ons vertelt. We hoe, Lashon Targum. En dat is de taal. Dus wanneer het de zoon alleen maar zes heeft. <coughs> wak, dat is de taal van het Aramees. O was Dus ook dus, wanneer te kort is. Wanneer uh, de man wordt niet in, in zuiverheid omhoog gebracht. Dan is het de taal van het Aramees. Daarom gaat ook Jeshua... Uh, afgedaald in de in Galilee, de plaats van het noorden van Israël, niet in, uh, uh, in Jeruzalem. En daar, daar spraken ze het Arameeson, ta dat tal van, van tekort, van de absolute tekort en, en in de miserige toestanden terechtgekomen om juist in deze taal, omdat het volk bevond zich in een absoluut verschrikkelijke toestand, geestelijke toestand, waardoor het was noodzakelijk om juist in deze taal te spreken. Heel? We hoe, la te dat is de taal van het Aramees 17, was ze te winen? daarmee zal je begrepen. Tardema, that the word Tardema, that word deep is lab have gematria targum precisely the seldo gematria is als targum as a word for etaramace should not up tell the seldo gematria be Tardema, dus is a uh, uh, deep is lab is a word for etarameis, targum we hoci yot and as should not be cake that dat woord Tardema, diepe slaap. Dat zijn de letters van taradma, Ja, Tardema. Is als je dan verdeelt in twee woorden, dan wordt het taradma. En Tardema betekent, betekent breng, bracht ma naar beneden. Ja, bracht ma naar beneden. Dus heeft ma door zijn slechte daden of tekort aan zuiverheid in het, in het optrekken van Ma, heeft die ma de Ma zo, gebracht, de Zon, heeft gebracht naar beneden. Walidei lachon zijn door deze taal, de door, door het Aramees, scheen Nabata Haraletop, die niet in de zuiverheid is. Al derg, zoals, het, zoals uh, hij had gezegd, daar, uh, het karnabe pumai, ik zal het opnoemen. Uh, in herinnering brengen door mijn tong, door mijn lippen. We gullen, dat in het gebed, in het pure gebed. In 21a's met Galima Achoraim, dan worden de Achoraim, de achterkant, wordt onthuld. Ze hem ma, die ma zijn. Zes zot en dat is wat. Dat is het geheim van Terat ma. Van Tardema, ja, verdeeld in tweeën. Diepe slaap betekent, wat betekent diepe slaap Tardema betekent, de ma heeft die naar beneden, liet naar beneden afdalen. Punt. We zien hoe, hoe, dat de hele, het hele, het hele, hele geschrift is opgebouwd op de Kabbalah, op de Etienne Svirot. We nemen ze, en daarom begrepen zij niets. Het volk begreep absoluut niets. Want zij begrepen Kabbalah niet. En daarom kunnen zij geen redding ontvangen. Ik heb het net zo'n gevoel. Een klein gevoel. Het, in vergelijking natuurlijk met Yeshua. Zo so was Yeshua versteld stond. Dat zijn volk. Het volk dat eigenlijk. Het eindverkoren volk was. Moest de eerste redding ontvangen. Dat zij. Uh, dat zij het konnen, zij wilden het niet, zij kon het niet. Ze konden het niet begrijpen, ze konden het niet aanvaarden. En hij had ook jammer gezegd: Ja, hij had ook gejammerd over hen. Van hoe vaak wilde ik jouw Jeruzalem ja, voor zijn overlevering? Hoe vaak wil je jou, jouw Jeruzalem eh, omhelzen? Sion omhelzen betekent geven aan jullie. Via mij, via de Yeshua. Als, als kuikentjes wil ik jullie. En zij wilden dat niet. En ik ben de kleinste van al deze kleiner dan ik kan niet zijn. In, in hoe ik me klein maak. Van, anders kan dat niet. Je kan het niet anders ontvangen. Je zou het dan jezelf klein maken. Je zou het gezegd. Hier is het anders in het geestelijke. Wie wil groter worden, die moet dienen de ander. Dat is heel, heel iets anders. En wie wil dat? Wie wil van mijn volk dienen? Van innerlijk dienen, dienen de ander. Ze willen alleen maar. Alleen maar trots opgaan op hun familie, mijn familie, there is. Heeft right, zo'n so frome familie en wie, fromer is, die yes, ze denken dat het fromer is. Naar buiten kan dat. Ze moeten zien hoe vroom iemand is. Blind, absolute, absolute, absolute blind. En ik begrijp het niet hoe dat. Het zit licht voor de hand. Het is zo. So aangrepen, en heb je dat allemaal in jezelf en nee we en daardoor, dus, door door dus, door door dus, door door door door onreinheid, onreine, wat door door door door door man door in, door door door door door door door door door door door door door door door uh, het blijkt dus dat zij dalen, de uh, weegschalen dalen af en komen tot de uh, schaal van, weegschaal van um, verdiensten, de andere is van schulden. Dus dat wordt dan onthuld. Iedereen begrijpt het. Dus de weegschaal van, van schulden die dan zakt naar beneden, wordt zwaarder en wordt onthuld. Dat die is zwaarder, die weegt op. En daar daar, zitten, daar zit ma, en die ma wordt naar beneden getrokken. Ma kan alleen maar op een hogere plaats, in een hogere plaats, bij de ontvangen, ontvangende mogen Man maar op hun eigen plaats, als ze afdalen, dan onthullen ze, ontbloot wordt hun tekort. Hun achoraim worden ontbloot. 23. We horen ze hoe het Zon, Shem, Shamaim waren 24. Ova Mai, En dat allemaal heeft betrekking op de zon. Die de hemel en de aarde zijn. Ja, hij is de hemel, shamayim en zij is de aarde. Die door Ma zijn, de naam Ma zijn geschapen. Ze zijn geschapen als Ma. Die hem jatsum heeft genaad, 25, De is zo dood, en ik raam maken. Waarom is dat zo? Omdat zij kwamen uit, oftewel verschenen, van het aspect zivuge, van de jesodot, van de jesod, van uh, ima en jesod, van abba, en die is dat, die heet een ma, kan zoals boven gezegd werd. Awail Amlachim, 26 Hakadoshim. dus van de jesod, van de abba en ima, die komen verschijnen, zij en de soort van de aboeïma is de laatste van de aboeïma. En dan, daar, daar onder hen, wat geboren wordt van de soort van de aboeïma. Wat, wat geboren wordt geboren Iets wat één trapje, één trap minder is. Wat is dan onder de soort van de aboeïma? Oké, okay. dat is net. Dan, wat wordt het geboren? De zeerentien wordt geboren. Zon, zeerentien, ook Dat is wat hij zegt. Dat is de naamma. <gasmtstoffen> en nu gaat je over die hele Engelse spreken. Avalam lahima gdooshim, hem je tsumizivu, kad aboima. Weein, weein, en wij zijn ook de kinderen van de zon. Mensen zijn ook de kinderen van de zon. Ja, dat is onze origine. Awal amlachim akdoshim. Wat is de heilige engelen? Let op. Maar de heilige engelen, 26 hem die zijn uitgekomen, oftewel verschenen, mi de nishik in de abouhima, van de zivuk, van de zivuk, uit de zivuk van de, zivuk van de kussen. Ja, kussen, uit de kussen, niet. Kijk, zivuk kan zijn geestelijke zivuk, door het kussen elkaar, betekent door de p, waar kun je kussen met elkaar, met de p, Ja of niet? En de zivuk kan zijn uh, lichamelijk, waarbij, to, via yesod Dus de mens wordt geboren, let op, de, de, de zoon wordt ontstaat door de zivuk van yesod van Abba en Ima, yesod van de maar dan het van Abba en het van Ima. Maar dan is het... Dat is dan de zivuk, waar, do, waar, waar uit zon verschijnt En ook de menselijke zielen. Let op. En de engelen, die verschijnen, die worden geboren alleen door het zivuk van Abba en Ima in de Pe. Deel In de Pe. En niet in de, in de Jesod. Jesodot van Abba. Deel ik? door de Pe. Dus... Uh, de p betekent de p van Abba. De mond van Abba kust, kust als het ware, de, de ima in haar mond. Dat is de, dat is de zivuk van Abba in ima. In het geestelijk zivuk betekent, en daardoor is niet genoeg geestelijk zivuk. Door geestelijk zivuk kan men geen lichaam voortbrengen. Door het geestelijk zivuk. Maar men kan wel dat. Daardoor worden de, he, de heilige engelen uh, gecreëerd. Maar dat is ook een kracht van de Zivuk. Hij geeft aan haar, hij kijkt naar haar. Abba, vanaf zijn P, kijkt naar, naar de P van Ima. En dat is Zivuk. En dat is wat hij zegt. maar de heilige engelen, 26. Hij met schikken. die komen uit, oftewel verschenen, uit de Zivuk van de. Lippen van de kussen. Kussen, het kussen. De chikin. We hebben hem, mifhinaat, he ma, en die hebben absoluut niets van het aspect ma. Duidelijk, van het aspect ma hebben zij niets, want het at is, at is de peer, het That is alleen maar me. Ela raak, mifhinaat, mi, zij alleen van het aspect mi. Dus ze zijn net als bina. Shihi, alma, ila, ada, dat is de hoge wereld bina want mond tot mond betekent het is nog het is het is nog eh uh, en um, gar van de binaa. Asher 29 mit sadega, hem nimt ze imesum ze tamit rak bwag be belli bilo gar amlam mit sadabet gam wag sholem ein Weinam Tzrichim de Chochma. Ik Kmo Iemaila A, 33, werken ik ken hem Kedoshim, Kigarnik, Raot, 34, Kodesh, Kanuda. Goed opletten wat hij zegt ons. Want wij willen nu zien, wat is het verschil tussen de engelen en de mensen, of de zon. Want wij zijn de afleiding, afkommeringen van de zon Van de zeer De zeer en terwijl de engelen heten, mi. En waarom moeten zij dan, als zij zo hoog zijn, als zij komen van de bina, van de behoren tot de bina, tot de kaart van de bina, waarom moeten zij, waarom, waarom moeten zij, jaloers zijn op de mens? En nu goed kijken, dus aan de ene kant zijn ze hoger, maar toch wel iets, schijnbaar ontbreekt, dat zij jaloers zijn op de mensen. Hoe kunnen ze jaloers zijn op de mensen? Mens is lager dan hen. En kijk goed, kijk goed, het is echt iets geweldigs wat hier. Awalam lachie, Magdoshi, maar de Heilige, zij kwamen, de Heilige Engelen, die kwamen uit van de zivuk van de kussen, van de Abu en Ima. En zij zijn dus binnen, hebben we geleerd, Asher 28. Naar de punt Asher mitzade gaat dat van aan de ene kant, hem nim tsaim, mishum setamid, bevinden zij zich daarom altijd alleen in de wak. Zonder gar, net zoals... Net zoals iemand en Abouïma. Ja, Abouïma. Wat hebben zij Abouïma op hun eigen plaats? Alleen maar wak, ja of niet? Alleen maar chassadim. Zij kiezen alleen maar chassadim. En... En deze zijn net zo... Die zijn... Uh, die zijn dus ook wak. Die kiezen ook voor... Alleen maar wak, zonder gar. Betekent dat ze wak alleen hebben. Maar goed, voor, wat voor wak? Let op... Amnamit Zadabet, echter, aan de, de, an, an de andere kant, kam wak, shalahem, ook hun wak, hun chassadim, hem ore chassadim de Binaila. Dat is de, het licht, 31. Het licht chassadim van de hoge Bina, van de nami herinner je nog? Dat, we hebben ook geleerd in de zoger elders, dat, dat de bina, het licht van de chassadim van de Bina is veel hoger dan het licht chokma van de lacher dat en dan het licht chokma van de zon waarom? het is gar ach, acha, het shuvim. mamash, want die worden geacht als echt gar maar een ima die ontvangen chokma, maar hebben ze chokma nodig? hebben ze geen chokma nodig? daarom hebben ze wel chassadim maar dat zijn chassadim, welke chassadim? dat zijn chassadim van gar en dat is veel hoger dan dan uh, wij namen z'n himmelig ochman, ze hebben geen hoogma nodig. Duidelijk. Ik net zoals ima de hoge ima heeft ook geen hoogma nodig, ze verkiest zelf chassadim, maar dat is een geweldige chassadim. Chassadim van ima, dat zijn de pure chassadim, en dat is veel, maar van gar, en dat is veel hoger dan de hoogma van de zon. Want 33 hem, kedushim en daarom zijn ze heilig. Heilig omdat ze komen, die gar niekraot kadosh, kan ook dat wat gar heeten, kadosh, heilig. Zoals bekend is. Ja, want en en ze ontvangen dus geen gochma, maar ze zijn gar, omdat ze hebben dan net zoals ima, de hoge ima. Zij hebben alleen, alleen de chassadim, maar welke chassadim? De pure chassadim. En daarom, daarom heetten zij Kodesh, heilig. Omdat komt van de Bina, we hebben geleerd dat. Gar heet Kodesh. En daarom, eh, Ima en zij zijn ook, heeten Kodesh, de heilige engelen. 34. Olivier Einam Lachim. With five and thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty thirty uh, Absoluut worden niet beïnvloed door de taal van Aramid, van het Arameense taal. Die, welke Arameense taal, onthult het aspect Ma in de zon. Dus dat lagere aspect Ma in de zon, dat is de Achoraïm van de zon. Dat is dan wat onthult de, de taal Aramees. Dat klagende, het tekorthebbende, het dat alleen de zes. Zes onderste sferot. Om en brengt hen, welke taal? Aramees. Brengt de zon uh, tot wak. Zij worden alleen maar wak. En dan, waarom worden zij niet beïnvloed daardoor nog een keer? Je zegt, Mebetamim, om twee redenen. Om twee redenen, die twee redenen, die engelen worden niet aangeraakt, niet als het ware beïnvloed door, door. Uh, door, die, door deze taal, door, de, door het aramees. Uh, en niet beïnvloed worden betekent dat zij begrepen dat niet. Ja, in de taal van uh, de Sogar betekent dat, ook in de, de Torah leerden hadden gezegd, dat de, de Heilige Engelen begrepen niet het aramees. Begrepen niet betekent dat zij worden niet beïnvloed daardoor. Begrepen betekent ontvangen. Begrijpen betekent grepen, betekent ontvangen, betekent beïnvloed worden. Maar zij worden niet beïnvloed dat, daarom zegt hij dat zij niet begrepen de taal, het aramees. Kijk, om twee redenen. Waarom? Shafiel zei van het vinden dat ba'et, lezon, gar milashona shona code, en nam me kablim menuha gar bhiyotam, gafatsim rak ba'or ga kmo imayla. Kijk, waarom niet? De eerste reden. Dat zelfs in de tijd 37, wanneer zon zeer binnen wel gar hebben, dus gar hebben van de heilige taal, van de heilige taal wordt gar aangetrokken. Ja, van de heilige taal wordt wordt gogma aangetrokken. En namelijk blime gar, die heilige engelen ontvangen niet van de zon de gar, dus dat orgasadim. Van de zon. Aangezien, waarom niet? Omdat die heilige engelen, eveneens als die, net zo als Ima, de hoge Ima, Gavitsim, Ragba, die willen alleen maar licht Gassadim. Die willen geen licht hebben. Eerlijk. Dus of zeerantin in katnoot is, of in de Gadlute is, of de pin ontvangt het uh, licht het is om het even voor hen. Ze, ze hebben geen interesse in het licht Zelfs wanneer de Zerenpien het licht lichthochma aantrekt. Dat is één reden. Omdat zij zijn net als Ima Ila'a. Zij, zij, zij hebben alleen maar voorkeur aan uh, chassadim, licht chassadim, zoals de hoge Ima. En de tweede reden waarom, de, waarom dat niet, waarom nog niet, waarom zij worden niet beïnvloed, niet begrepen de taal Aramees. Hij, hij raakt hen niet, hen niet aan. Waarom? Kie, de volgende pagina. Uh, kana een pagina ook Kana betekent ook Jaloers. Kina ka, kin, ah, betekent ook 151 betekent van het woord Jaloers. Hasu, Asulam, de rechterkolom, de eerste regel. Ki geluja achoraim de ma een geelahem, ki een twee pchinat ma wiloklum, waarom niet nog? Omdat het onthullen de onthulling van de agoraim van de ma zoals, dat, zoals het wel bij de zon kan plaatsvinden wanneer uh, men slecht uh, slechte daden doet of, of geen correcte maan om, omhoog brengt geen, niet in zuiverheid omdat het, het onthullen van de maan ontbloten van de agorraïm van, van de achterkant van de ma heeft geen betrekking op hen ze, niet ze kunnen niet ervaren want dat is, ze, kijk lagere kunnen dat wel hebben maar de hogere kunnen dat niet hebben dus ze zitten in de chassadim ze zijn beschermd, ze hebben dat niet ze kunnen dat niet ervaren en daarom betekent dat dat zij de, deze taal, de taal van de, de Aramees de taal van het achoraim de plaats de, de, waar, waar, wanneer te kort is wanneer gejammerd is en het tanden geknaars Zoals so Yeshua dat zegt, dat is de taal van het Aramees, daarom heeft hij ook deze taal gesproken. Eindelijk. dan, dan, deze taal, dat is dan, raakt de heilige engelen niet aan, dat raakt ook Yeshua niet aan. En hij zegt, 'ki een, bahem, genad, ma, want zij hebben absoluut geen aspect, ma, absoluut niet, betekent net zo, so even min als Yeshua ook deze kracht van ma, van de lagere wereld, in zichzelf had. Hij was alleen maar ketter. Ja, ketter. Zijn bovenkant was ketter. Boven de geze. En onder de geze was ook ketter. Want Tien Svirot heeft de ketter. Tot de geze is ketter. ketter van, van ketter tot en met ja, tot Tiferet. En van Tiferet naar beneden. Ja, is ook ketter. Dus hij was ketter en boven en beneden. Hij kende absoluut geen aspect ma. En daarom kende hij dat niet uh, daarom, kon hij, daarom kan hij juist de mens redding geven, want hij is niet van dezelfde, hij, hij komt niet uit de gevangenis. Hij is niet behoort bij de gevangenis. Als een mens zit in de gevangenis in deze wereld, zoals wij allemaal, geen mens behalve Yeshua, is geboren, vrijgeboren. Goed opletten, hè? Hij sprak wel uit de mens. Huh? Hij sprak wel mens. Oké, okay, maar sprak Aramees, want is was speciaal. Deze taal was het om hen op te tillen, om door het Aramees eerst hen op te tillen, het volk aan te spreken, toespreken in het Aramees, in de taal die zij dan Achoraim aanspreken, hun Achoraim eerst. Eerst corrigeren hun Achoraim. En opdat om om dat zij tot het inkeer zullen komen, opdat zij zullen eerst. Uh, uh, als het ware, weet het, de tschuwa doen, de, de inkeer doen en zich um, laten dopen. Herinner je nog? Dopen is ook een achoraim. Dopen is een achoraim. Dopen met water, precies dezelfde terminologie wat Yeshua in, in, in, in Yeshua zegt. Dopen met, de, met, met water betekent aanpakken de achoraim, laten de achoraim. Ligt uh, Hassadim Komen in de Ahuraim. Dopen met de heilige geest betekent gar. Eigenlijk, dat zijn die twee verschillende dingen die, die we moeten zien uh, parallel. We zes de mlaachin Drie Kadishin, lo in de Targo ishtamudan Velo, Istamudam, Firbey, en Weinam marhi ki marhi mar leer길, euh, bahaskark, zes. belav Dan is bechreipoviedat huidig situering. We zes dat, dat, dat is wat het geheim van wat geschreven staat in deze zoger. De mlaag in Kadish, in Loni's Kakin, dat de heilige engel in de regel 3 Loni's begrepen niet het Aramees. We looien stamoeden en uh, herkennen dat niet, kunnen niet onderscheiden die woorden daar in het Aramees vier. Wat betekent dat? En Loni's Kakin, hij zegt dat zij begrepen dat, kunnen, begrepen dat niet, kunnen hun gehoor niet uh, leunen, Eraan, hun oor kunnen niet leunen en kunnen niet begrijpen waarom? Want, omdat zij verliezen niets vanwege dat zij verliezen niets door het Aramees waarom hebben ze dat Aramees nodig? je hebt de taal nodig om iets van de taal te ontvangen, ja? je hebt, precies hetzelfde is het hier ze hebben, hebben niets om, om toe te voegen, ze verliezen niets door het niet, door het doen weten of niet weten van het Aramees, van Agorayim. Weinam wachim, en ook niet, let op, en ook niets, niets verkregen, kunnen ook niets winnen, geen voordeel behalen. Niets winnen door, uh, uit het feit dat het licht, dat de, de Aramees of het licht van Agorayim eruit komt, verliezen zij ook niets, duidelijk. Dus wanneer de mens goed doet of slecht doet, de engelen, de heilige engelen, absoluut niet uh, verliezen, als het, als het ware, niets van hun eigen kracht. Natuurlijk, altijd komt het nou om, nou omhoog, om, omhoog en het wordt het als het ware vereideld, uh, Komt het meer kracht naar boven, en daardoor ook ontvangen de hogere werelden meer. Maar zij wil alleen maar chassadim. De, de gochma interesseert hen niet, daarom verliezen zij niets en winnen zij ook niets door wat er ook gebeurt met de, met de zon. Die hem raak wak, want zij zijn die, de heilige engelen, die zijn alleen maar uh, hebben aspect wak, sowieso hebben zij de wak. Het is of gar de zon ontvangt, gar of niet, zij wil alleen maar wak. Alleen maar, net zoals de Hoge Ima, willen ze alleen maar de Chassadim, die zijn Algar, maar dan als ze willen alleen maar Chassadim. willen oh, ze is Tamudan bij, en ze worden niet gekend. Uh, geken, uh, geken, uh, en zij kennen dat niet, zij kennen deze talen, dus niet begrijpen deze talen, Aramees, die een behemmeling want zij hebben absoluut geen aspect Ma. Ja, die heilige engelen hebben geen aspect maar 10. Goed opletten. Yeshua ook had geen aspect by in zichzelf. Al was hij mens. Als mens gekomen. Maar van binnen was hij dus absoluut. Had hij dus alleen maar. Was hij alleen maar ketter. Tien. Welo, Ik na u. Ik, ik na u. Bewaar. Bewaar. אלה ה выходה כי יקארה פסוק אזהו מקללה לokiim תvale וחרים ומב friim לגילוי מוח הינדער מוחמה דертin שאל קןהם צריחים ליה אבד מארק מאר מאר ומידה חוד אלה Let op. We looten ik, ik, ik na nou en ze worden en opdat zij niet, zodat so zij niet, jaloers zullen zijn op de mens. Oh, Dat is wat interessant, waarom moeten ze dan jaloers zijn op de mens? Als ze, ja, als ze, als ze, als ze, als ze geen kogma nodig hebben. Let op, opdat zij niet, dus, ze weten niet Aramees, ja, want anders, als ze zouden weten Aramees, dan zouden ze jaloers zijn op de mens. Waarom? Hij zegt, zodat zij niet jaloers zullen zijn, als zouden zij, in kennen aramee zouden ze jaloers zijn op de mensen. Le afschalen, zodat zij de mens kwaad kunnen doen. Wat is dat? Elf. We enzovoort. Kijk, kan er pas ook zeggen, want de hoofdzak, de kern van dit vers van Jeremia is, waarom schrijf je dat? om uh, te vervloeken de andere goden. Dat, heeft hij dus, dat was zijn strekking van, van dat vers 12. Die, Hamafriim, uh, die dus uh, welke vreemde goden, uh, verstoren de onthulling van de mogen van de gar van de gochma, 13. Shalik en hemtrichimliabed, want da, wan daarom moeten zij verwijderd worden van de wereld en van onder de hemel. En dan eile, dat is dan dat stukje uit het ververs van Jeremia 14. Olefische Gamamlachim eile hemkinaat gar de hochma. 15. En de hasadim levat, de Zestin yargishu de regering le de ve ikanu, otanu zeifetin alga de regering makhshivim, de regering van de regering van de regering van de regering van de regering van de regering van de regering Olefischer, ga en aangezien ook de engelen hebben geen, ook engelen hebben geen gar van Chokma. Duidelijk, ze hebben geen gar van de Ela Elah 15, gar de chassadim levert, alleen, alleen maar de gar van de chassadim, net zoals Ima, de hoge Ima. ze hebben dan de gar de chassadim, ze hebben wel. Wat betekent garde Hassadim? Betekent kindsverrood van de Hassadim hebben zij. Dus volmaaktheid, maar dan alleen de Hassadim. Haré Jargishu, dan zouden zij, als zij zouden het Aramees kennen, dan zouden zij van daardoor, vanwege dat, Zestin, een soort schaamte en vernedering zou zouden voelen of ondervinden. ...in hun trap treden... ...dan zouden ze... ...menen dat hun trap treden... ...is toch wel minder dan... ...eigenlijk dan die van de lagere... ...van de mens... ...want de mens ontvangt dan de gar van de gochma... ...als hij goed doet... ...en zij hebben alleen maar gar van de chassadim... ...dan zou we misschien wel... ...we hier we, we, we kan... Noten. ...en zij zouden, zij zouden ons... ...ons dan... Uh, ...jaloers op ons zijn... ...op de mensen... 17 Alleen, alleen nog maar ze omdat wij uh, zo belangrijk ons vinden, dat wij, ja, dat wij kunnen wel gar de naar ons trekken. Natuurlijk niet de gar van de Chogma echt, maar de, de, de het schijnen van de gar van de Chogma. 18. We zo meer de ha in onze Lokimikarot, op de chlala 19 Lokim we inon lo avdus ma je we ara twintig inikra inikra im elokim shahim mi ima elokim, ken hema bechlala de elokim. Achten, we ze maar dat is wat hij zegt, de hij inon elokim ikaron dan want kijk zegt die zie je zij zijn zij worden genoemd elokim. Dus de heilige engelen worden genoemd Elohim, obiqlala de Elohim, have, en zij zijn in, inbegrepen in de naam Elohim 19. En zij maakte, zij, die heilige engelen, niet, ze niet dat zij, ze, zij, ze niet zij die maakte de hemel en aarde. Want het is de heilige, de hoge Elohim heeft gemaakt, Bina. Kinekrayela, Kinekrayela, ook Kinekrayela, kine Ima Lokim, want zij, de Heilige Engelen, heet Elokim. Die Shakimi Ima, aangezien uh, zij aantrekken van de Ima, die Elokim heet. Waarom heet zij Elohim elokim de Heilige Engelen eh, Elokim? Omdat zij trekken het licht aan van de Ima, de oogie Ima. En zij is Elokim, de naam Elokim. En daarom zij zijn ook Elokim 21. Welke en hemel hebben Lokim en daarom zijn ze inbegrepen in de namen Lokim. Ze zijn afgeleid daarvan. Punt. Weinon 22 lo Abdu du en zij. En zij hebben de hemel en de aarde niet gemaakt. Ki gam hemel en jem hoogma. Waarom niet? Omdat ook zij, de heilige engelen, kunnen niet. Uh, de hemel en aarde, oftewel zeer anpien en nukwa, stand uh, laten voortbestaan, of stand te laten houden, ochma, of te leveren aan hen, garde gogma. Ze hebben het zelf garde niet, dus de heilige engelen kunnen niet voorzien de zon, oftewel de hemel en aarde, van garde 24. We één ki jum li mei war iets lieshuva basera vakatsir 25 rat raat, al idei amokhendigar de hoogma, heima lo avdu mei war. Let op. We één hier belangrijke, belangrijke conclusie. We één kiumle jum lisha en het voortbestaan en het stand houden van de hemel en aarde oftewel de zon de bnei uh, en dus en uh, de hemel en aarde kunnen niet bestaan en stand houden uh, uh, blijven uh, en de mensen ook, dus de, de mensen die dus afgeleid zijn van de zoon van de hemel en aarde. Uh, en de mensen kunnen ook niet in zich zetelen hier op aarde op de manier dat, het, dat de mensen zullen zaaien, 25, hoe een en zullen oogsten, dus alle dingen te doen, Geestelijk natuurlijk. Door de mochen van de gar van de Chokma. Zonder gar van de Chokma kunnen wij niet. Wat wij ook ontvangen, wij moeten altijd Chokma ontvangen. Natuurlijk in de Chassadim. En dat kunnen zij ons niet leveren. De heilige engelen kunnen dat ons niet leveren. Alleen Bina zelf kan ons dat leveren. 26. Ema, dus dat ook zij, ook de heilige engelen, loafdus mij waren, maakten niet de hemel en aarde. Dus de heilige engelen maakten niet de, de, de, de, he, de hemel en aarde, maar de hele, de hele hemel en aarde werd gemaakt door de Bina, zoals we dat gelegen hebben. Ja, Breschid, Parai, Lokim, het is de Shamaim, maar de heilige engelen zitten, zitten eigenlijk in de Bia in de wereld, in Bia, Bria, Bria, Nessia. Nou, zie je, op deze manier hebben we dat, een uh, beetje zo, uh, door deze vergelijking met de taal, de heilige taal en het Aramees, de helige taal, het Aramees als het ware is de taal van de agoraim van klagen, van het tekort, ja, en als het ware de de achterkant van de, de heilige taal. En de heilige taal is de gar. We kunnen ook zeggen, boven de gazee, alle verschijnselen, alle processen, geestelijke processen, alles wat bij ons is, de hele is. Boven de gazee is de taal, kunnen wij stimuleren, ja? kunnen wij bombarderen als het ware bestoken door de hele taal, dat doen we de boven, boven de gazet, onze, in elke toestand boven de gazet, wat we leren in de hele taal, bestoken we, als het ware, doen wij, laten we groeien onze plaats boven de gazet. En de gar, en door het Aramees gaan we dat, als het ware, bestoken, laten groeien, uh, wij zich tra transformeren onze kilim van Achoraim onder de gezet Ook dat ook zij, gaan het licht ontvangen, het licht van Achoraim, door het Aramees.